Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Het onderzoek naar de coronacrisis gaat waarschijnlijk drie jaar duren. Dat gebeurt allemaal in een parlementaire enquêtecommissie. In die vorm kun je kennen van de kindertoeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. doel is om te kijken wat voor maatregelen het kabinet heeft genomen en hoe ze tot die besluiten zijn gekomen. Ook checkt de onderzoekscommissie hoe er met de grondrechten van burgers is omgegaan. De dochters van D66-leider Sigrid Kaag zijn bang dat hun moeder wordt doodgeschoten. Dat zeggen ze in het tv-programma College Tour. Die aflevering is zondagavond te zien. Na het laten zien van het fragment wordt Kaag emotioneel. En zegt ze dat ze twijfelt aan haar toekomst als politicus vanwege de bedreigingen die ze krijgt nieuws in dierentuin Wildlands in Emmen. Daar zijn gisteren een giraf en haar jong overleden bij de bevalling. Het kalf was voor de geboorte al dood. De bevalling begon dinsdag en duurde heel erg lang. Het jong lag verkeerd in de buik en daardoor kon een normale bevalling niet gebeuren. Er werd de moeder giraf naar een dag onder narcose gebracht. Maar dat is weer gevaarlijk bij giraffes en dat heeft het dier dus uiteindelijk niet overleefd. En wat als de stekker ineens uit Twitter of Facebook wordt getrokken? Ja, dan zijn een groot deel van de berichten ineens voetsi. Dronken kroegselfies en de Facebook-posts van je tante... die kun je nooit meer bekijken. De Nationale Bibliotheek die wil de boel archiveren... maar dat mag niet door privacyregels. En daar balen ze ontzettend van. Ja, veel van de gesprekken die nu plaatsvinden... en de meningen die worden gevormd, vinden, vinden online plaats. Hè? Dus, dus vroeger schreven mensen dat in kranten en boeken. Dat doen ze nog steeds wel. Maar als je kijkt wat er nu allemaal op social media verschijnt... zoals Instagram, TikTok... Uh, Twitter, maar ook op websites en op fora. Ja, dat zijn gewoon de bronnen onderzoek voor de toekomst. En dus moeten we zorgen dat we die, die gaan bewaren. Daarom wil de Koninklijke biep samen met de Rijksuniversiteit in Groningen... dat de wet verandert, zodat Nederland zijn digitale erfgoed niet hoeft te verliezen. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt wel flink af tot een graadje of vier. Morgen weer een lekker lentedagje met veel zon. Er staat wel een stevig windje dan en het wordt een graad of zeventien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 day job, but gotta relax. And it's written in the Bible that you're ending up with sorrow. Even if you just a cyborg, girl, She's better looking than Judas, girl. Yeah, it's written in the Bible. Our religion is a milestone. In the future, I'm solo. I'll be. Digging water, digging up bones that remind me of it. <laughs> you. de periode van afstuderen. En dat was ook wel te merken in de Melkweg in Amsterdam van, nou, wat zal zijn anderhalve week terug. Uh, want toen uh, speelde een, een, een waslijst aan mensen die aan de conservatorium van Amsterdam bezig waren. Eén ervan die hebben we hier ook daadwerkelijk live in de studio gehad. Maar toen was ze nog piep joh. Gabby Lieve van Waver, want die was uh, daar ook bij. die stond in de melkweg, uh, ja ja. En deze Pike, uh, die speelde ook... Uh, en dat nummer wat uh, je net hebt gehoord... dat is zijn meest recente wapenfeit. Hebben wij weer als 3 voor 12 noord weer helemaal gemist. Maar goed, uh, wat niet kan... proberen we dan altijd nog een beetje recht te trekken. Go, no, don't go, heet de single. En hij was ook een van de mensen die op trots... Tijdens die avond in de Melkweg Amsterdam. Want het was. Devu heette het. De avond zoals dat werd omschreven. Nou, inmiddels zijn de beide dames aangeschoven. Uh, Elene sowieso. Yes. Welkom. Want het was een beetje een uitstelverhaal. Maar dat had ook met Marcus te maken. Want die wist ook niet precies helemaal of hij in april. Dat was op een dag in april. dat we. Ja, dat klopt. Uh, toen moest hij uh, waarschijnlijk naar Londen. Dat hele feest ging niet door. Dus ja. Oh, het, uh, shit. Dus Maar goed, uh, de agenda moest even omgegooid worden. En ja. uiteindelijk is het nu dan gebeurd. Uh, over afstuderen, daar gaan we het straks ook over hebben. Want jij bent er ook één die uh, afstudeert. Maar dan ja. wel op een heel andere tak in uh, ja, ja? ja, deels en deels niet. Maar De, dat, uh... Deels wel en deels <laughs> ja. niet. Dus dat uh, gaan we straks uh, horen. Maar uh, ja, vertel iets uh, van wat doe je. Want, uh, je hebt een, want daar heeft het uh, met het afstuderen heeft het te maken met het theaterachtergrond wat je, ja. wat, je, wat je doet. Maar je maakt ook muziek. Ja, dat klopt. Uh, uh, is het uh, zoiets van beide, beide wat doen of uh, vind je het allebei leuk? Uh, ja, ik vind het zeker allebei heel leuk. De ja? combinatie um, van muziek en theater... Um, maar muziek is wel hetgeen waaruit ik altijd voornaam, voornamelijk vertrek. Ook ja. nu met mijn afstuderen weer. Dat heeft wel ook een zeker theatrale rand. Maar het is ja. wel veel muziek. En het maken en schrijven van muziek vind ik denk ik wel het leukst. Oké, okay, dus dat uh, is even je, je, je, Elena Hakkaart, Zoals je voluit heet. Ja. In de notendop. Uh, de dame naast uh, Marcus en Ik zaten elkaar zo aan te kijken van... Dit moet een bekende zijn. En inderdaad, de aap kwam heel snel uit de mouw. Want uh, Noah die heeft uh, opgedoken met de onvermijdelijke Rasmus Bisschop. En dan heb ik het over uh, de band Chai, onder andere. Want uh, daar heb je mee gespeeld. En Daisy Bellis. Ja, ja. klopt. Uh, kan jij als Rasmus ook uh, nog een keuze maken? Of helemaal geen keuze? Uh, vind je alles leuk? Nee, ja, nee ja. ik vind alles leuk nu wat ik doe. ja. ja. En uh, ja, ik doe ook wel veel samen inderdaad, met Rasmus. Dus. Ja. Dat is leuk. Ja. Zijn jullie het okay. kloppend hart van die twee bands of niet? Muzikaal <laughs> gezien. Nee, maar we kunnen het wel muzikaal heel goed vinden met elkaar en vriendschappelijk ook. Dus ja. uh, dat, dat werkt altijd wel goed. Ja, en dan zag ik uh, vandaag: uh, kreeg ik een beetje, ja, nou, eigenlijk uh, deze week kreeg ik uh, een klepper de mailbox van ene band, Hunk. Ja. Joan de Bruin Kops, die yeah. uh, we kennen van Penthouse, maar die band die bestaat niet meer. Maar die speelde dus ook mee als achtergrond uh, of backing vocals bij Chai, had ik gezien. Ja, en ook bij. Uh, en ook bij Daisy Bellis. Volgens ja, mij. ja, dus met z'n drie hebben we inderdaad allebei. Uh, Heb jij er ook uh, meestal aan de Nee, nee, nee. Ik bedoel zeg maar Rosmus, Joan ah, en ik. Ja. met Ja. Uh, maar bij Hunk ben je ook betrokken? Ja. Ja? Betroft. Dat uh, betekent aanstaande maandag uh, een live. Show gaan doen. Ja, dat klopt. Ja, in de ja. Melkweg. We gaan iets uh, draaien van uh, Hunk vanavond, dus Leuk. dan weet je dat ook weer. <laughs> uh, maar zit diezelfde Rasmus daar ook bij? Die bij hun? Hoor je dat, Marcus? Hij zit dus ook al bij Hunk. Het is dus, dus echt niet te geloven. Die, ja, zijn die gasten maken geïnig. echt figuren. Dus, uh, <laughs> ja, <laughs> zo zie je maar weer. Ook Rasmus Bisschop komt, uh, ondanks dat hij hier niet aanwezig is... komt hij gewoon weer ergens uh, vrolijk voorbij zitten. Ik ga het aan hem laten horen. Ik, ook ja, ook dat, dat, dat, dat, dat, ik denk dat hij dat wel leuk vindt als, uh, als we dat, uh, dat gaan doen. Ja. Ja. Um, wat kunnen we eigenlijk een beetje gaan verwachten straks van uh, jouw kant uit? Uh, nou, wij gaan vier nummers spelen. Ja. Uh, de vier nummers die ook al uitgebracht zijn. Dus die oh. ook te luisteren zijn uh, op Spotify. Mm. Um, en die doen we in een ja, akoestisch jasje. Oh. Alleen met Noah. Uh, dus alleen met piano en zang. Maakt het wel heel erg bijzonder en speciaal, denk ik. Toch? Ja, dat, dat doen we niet heel veel. Nee. Dus uh, meestal is het wel met volledige band. Dus mm -hmm. ja... Nou, we zijn heel erg nieuwsgierig in dat, uh, dat opzicht. Uh, we gaan uh, even nog uh, wat, uh, wat uh, nieuw materiaal draaien. Vorige week kregen we er helaas geen toestemming voor. Maar ja, nu mag het uiteindelijk wel. Na zes jaar komt Soda Night weer met een nieuwe single. En dat nummer dat klinkt dus zo. Oceans, you might go. Sorry, ik verslik me ook nog uh, even ter plekke. Uh, dit was Oxblot en dat nummer dat heet Sun Bloom. En we hebben ook uh, degene achter Oxblot aan de telefoon: dat is Joy. Goedenavond. Hallo. Hallo. Um, nou, ik uh, zei al buiten de uitzending om, uh, sowieso van harte gefeliciteerd uh, met het uh, winnen van de popprijs Amstol en Meerlanden, want zo heet die volgens mij ook. Ja, dat klopt. Ja, uh, want uh, was dat uh, leuk, een leuke ervaring om daaraan mee te doen? Ja, want, want ik had me ingeschreven, ik zag, ik zag het gewoon langskomen mm -hmm. en ik, ik dacht gewoon van, weet je, waarom niet? Uh, we hebben een tijdje niet gespeeld, laten we gewoon weer gaan spelen. Mm -hmm. En ik, ik heb helemaal niet verwacht wat er al nu eenmaal uit kwam. Dus ik ben echt gewoon goed verbaasd, zeg maar. Het is dus heel fijn, heel leuk. Ja, uh, een beetje flabbergasted zoals uh, de Engelsen dat ook met een mooi woord zeggen. Ja. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, de muziek, het is, er zit ook een behoorlijke uh, zware ondertoon uh, zit erin. Maar uh, dromerig is het ook. Ja, wat bedoelt u met zware ondertoon? Nou, een beetje dat... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat bij dit nummer... Dat zit een slepende... Zware gitaarlijn zit erin. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is heel erg shoegaze. Dat is de... Die invloed dat ik daarvan... Heel veel probeer te gebruiken. Ja. Ja, het is... De nummers verschillen heel erg. Want soms is het dus... We hebben een ander nummer... Moonlight Chain. Dat is dus wat meer akoestisch-achtig. Een beetje folk-achtig. En dan... Dit nummer is dan heel shoegaze met folk en indie gemixt. Uh -huh. Ik hou invloed, ik weet niet of jullie dat al eerder gehoord hebben. Misschien in de, in de bio van de popronde. Uh, uh -huh. Popprijs, sorry. Uh -huh. En daar uh, dit in ook heel veel invloeden haalt haal van Mazzy Star. Ik zie het staan, ja. Ik zie het staan. Ja, ja. dus daar hou ik heel veel invloeden vandaan. En uh, Annabad Jalex ja, ja, zijn allemaal gewoon hele coole bands. <laughs> ja, het, het, het zijn niet uh, de alledaagse uh, namen die uh, mensen kennen. Nee, klopt. Nee, daar loopt het ja. soms altijd Als je dat wel vertelt van dat je daar dan invloeden vandaan houdt dat mensen het niet kennen. Ja. ja, hoe ben jij eigenlijk dan uh, die, die muziek dan op het spoor gekomen? Nou, uh, ja, niet om zo'n basic alternatief uh, zo'n kind te zijn, zeg ja. maar. Mm. Maar ik luisterde sinds vroeger al een beetje artiesten die zeg maar niet per se iedereen kende van mijn leeftijd, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus uh, ik ben heel erg begonnen met Jawstone en eh, uh, heet hij nou? Ja, Bob Marley kent iedereen natuurlijk. Yeah. En hoe heet hij nou? Uh, niet, niet stephen Mor, ehm, um, Morgan Heritage. Yeah. Een artiest bijvoorbeeld. zijn artiesten die niet veel mensen kennen. Dus ik heb dat een beetje uitgebreid natuurlijk. En dan gewoon mijn soort muziek sowieso ontdekt. En dat is toch wel ja, artiesten die niet de mainstream zijn. Dus dat ja. Yeah. Yeah. Ja, ja. Uh, maar, je, uh, maar als ik jou een beetje tussen de regels door beluister, heb je dan wel wat op met mainstream pop? Heb ik dan wel wat? Heb je, uh, heb je veel op met mainstream pop? Dus ja. met, uh, met uh, ja, de, de, de pop zoals iedereen dat kent van verschillende en noem maar op. Dus de populaire, de, een beetje de populaire stromingen, laat ik het uh, dan maar even zo. Dat noemen we ze met een mooi woord mainstream. Oké, okay, ja, ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Of ik daarheen ga, bedoel ik... Ja, ja, nou ja, wat, uh, of je daar uh, heel veel verwantschappen mee hebt. Maar als ik jou zou beluisteren, dan uh, ben je toch bezig met een hele andere stijl. Ja, ik denk wel dat, dat ik, zeg maar, hele toegankelijke zanglijnen heb. Mm -hmm. Wat dat betreft, maar qua muziek is het wel uh, niet zoals, zoals nu. Zoals, want vooral disco is nu in de, in de maak en, en van die EDM uh, uh, tracks. Mm -hmm. en, dat is niet wat ik maak. Nee. nee. Uh, nee. Heb je ook uh, ja, een muzikale achtergrond? Ben je met een opleiding bezig? Ja, ik heb uh, gestudeerd aan Paktless. Ja. Bassist uh, uh, heb ik daar aan gestudeerd, afgestudeerd ook. Ja. Uh, verder ben ik begonnen op mijn twaalfde, dertiende met gitaar spelen. Ja. En zo aan dan zeg maar ben ik alles gaan spelen: drums, basgitaar, zang. Dat heb ik allemaal opgepakt. Uh, want ik componeer mijn nummers dus zelf. Um, en dan werk ik met de band uit. Dus ja, je kan zeggen dat ik wel, ja, mijn vader speelde klaar het net, maar dat tel ik niet echt. <laughs> ja, Maar uh, je zult ongetwijfeld denk ik... toch wel iets uh, van hem uh, opgestoken hebben... Uh, met klarinet uh, spelen... en uh, misschien... Uh, nou, ja, bepaalde tonen... Uh, hoe dat uh, ja. Ja, harmonieus... Met, uh, met, iets, met iets in elkaar overlapt. Dat, dat, dat zal je denk ik wel uit... Uh, ja. uitgeleerd hebben denk ik. Ja, ik denk ook gewoon omdat ik... gewoon goede muziek voorgeschoten heb gekregen vroeger. Ja. Dat ik dan... Dat, dat dat heel erg aanzet. En dat ik dan mee ging zingen en toen te zeggen van... Oh, ik zing op toon, weet je wel. En oh, het klinkt goed. Ja. Dus dat, dat, dat ik dat gewoon... En mijn moeder zei, oh, wat je kan zingen. Ja. En uh, dat dus heb ik dan. Ja, en nu, nu heb je uh, deze prijs uh, gewonnen. Maar uh, ja, volgend jaar heb ik me laten vertellen. Want het afgelopen jaar zat er iemand... Uh, dus bij deze laatste editie zat iemand van Liveblot in uh, de jury. Dus dat betekent dat jij volgend jaar ja. uh, ook als jurylid uh, dan mag plaatsnemen. Ja, dat zou mij heel, heel erg leuk lijken. Ja. Dat zou me echt leuk lijken, ja, uh, ik weet niet of wat gaat gebeuren. <laughs> en uh, dan nog wat, want uh, ja, kijk, je hebt nu uh, twee demo's. Uh, ja, dat zijn twee demo's uh, die we nu laten horen. Maar uh, ben je al bezig met materiaal te, uh, te maken? Dus dat het uh, nu uh, verder uh, ja, min of meer een, een, ja, een soortement van, uh, van een uitwerking gaat krijgen? Ja, in de studio. Ja. Uh, ja. Nou, we hebben dus die prijs gewonnen, dat we twee dagen in de studio kunnen. Uh -huh. Dan gaan we zeker gebruik van maken. En dan gaan we kijken of we wat kunnen uitwerken. Ik heb wel al... Sinds het begin heb ik al EP-covers gemaakt. Mm -hmm. Want dat vind ik altijd heel erg leuk om dingen te maken. Ja. Dus die liggen al klaar in ieder geval. Het is nu alleen kiezen welke nummers en wanneer en zo. Maar er komt zeker iets aan. Er komt wel iets aan. Um, ja. ja, want uh, de reacties... Want uh, zijn er dan ook reacties gekomen... nadat jij dat hele verhaal hebt uh, gewonnen vorige week? Uh, ja, er zijn heel veel positieve reacties. Sowieso vind ik ook sowieso als we spelen. Dan ja. <coughs> krijg ik heel veel positieve reacties op Sunbloom. Mm. En op nummer Moonlight Train, wat jullie net hebben gehoord. hoort. Ja. Um, dus daar dus krijgen we reacties op. Maar we krijgen ook reacties op dat we inderdaad gewoon ja, een gewoon goede strakke band zijn. Dat hoor ik heel veel. En uniek en fijne stage presence en dat soort dingen. En leuke muziek. En ja, hele positieve dingen. Ja, ja, ja. Dat uh, de, ja. De, de, daar, daar kan je dan uh, op een gegeven moment wel uh, lekker voort mee, denk ik zo. Ja, dat denk ik wel. Als ik het nu uh, doorpak, ja. dan zou het echt wel wat kunnen worden, zeker. Ja. Uh, dan even de, de afsluitende vraag. Want uh, ja, ben je ook te vinden op de sociale media of iets anders op het wereldwijde web? Dat je vindbaar bent? Waar, waar kunnen ze jou vinden? zeker. Uh, we hebben een paar filmpjes op YouTube staan. Mm -hmm. dan, moet, dan moet je even opzoeken. Uh, volgens mij heet het... Uh, nou, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Uh, iets met Axblood natuurlijk. Mm -hmm. uh, Oxblood Music, denk ik. Yeah. Uh, op Facebook heten we ook Ox Oxblood Music. Yeah. En op Instagram kan je ons vinden als This is Oxblood. Oké. Okay. Uh, nou... Dan gaan we de, de Moonlight Train laten horen. Maar dat, ja. Zal, ja, dat zal nog ongetwijfeld een, een hele mooie versie gaan opleveren. Want dit is nog zoals hij nu uh, klinkt. Hier is Moonlight Train van Axblad. Dat was Axblad uh, met Moonlight Train. <coughs> Sorry, maar ik moet even kuchen En, en uh, ik hoop niet dat ik dat uh, zo dadelijk ook uh, moet uh, gaan doen... bij de vier nummers uh, die uh, gaan komen. In twee blokken wel te verstaan, want uh, dat doen we. Uh, het eerste blokje van twee... en dat uh, zijn, ja, eigenlijk zijn het... Uh, want Lena heeft het al gezegd... Uh, de singles die uh, tot dusver eigenlijk te vinden zijn... op streamingsdiensten. Spotify om maar even gewoon een streamingsdienst te noemen. En we beginnen en dat gaat ook heel anders klinken zoals we hem eigenlijk kennen. Vergezichten. Onbekende grenzen die ik weer verleg. Ogen open voor het nieuwe, voor iets dat ik nog niet ken. Alles raast aan mij voorbij, de tijd haalt ons weer in Maar de rust maakt ruimte voor een nieuw begin Op zoek naar wat zich nog voor mij verschilt Ik wil dansend in een landschap zo anders Ik verlies mezelf in een wereld nog nooit Wat nu zo dichtbij is Onbekende grenzen die ik weer verleg Zoveel deuren nog gesloten Ramen nog niet open, zoveel ongezien, nog onontdekt. Verlang naar wat mijn blik me zegt, want niemand ziet de wereld zoals ik die zie. Ik ga op zoek naar waarvan ik mezelf vertel dat ik het nog niet kan. Ouder worden leerd, er is buiten zoveel meer. Ik verlies mezelf in een wereld nog nooit gezien. zicht zie ik in het. Ik ineens wat nu zo dichtbij is Om me kende grenzen die ik weer verleg In de rust laat ik me leiden naar iets dat ik nog niet ken En onderweg voel ik me thuis in wat ik niet heb Het jazzapplausje klinkt weer hier in de studio. Ja, alleen Marcus en ik zijn dat. En dat is best wel leuk. Uh, want ja, nu, uh, hoewel als we even naar buiten kijken... de zon schijnt, ja. maar uh, daar gaat het nummer niet over. Uh, maar het is ook wel een heel ander uh, nummer. Uh, de normale versie klinkt uh, best wel... Uh, ja, heeft een heel hoog tempo. Maar hier gaat die heel anders uh, klinken. En dat ja. nummer dat heet Regen. in de straten. De lichten van jouw kamer prikken door het grauw. Ik voel me elke dag verdwalen. De avondzon verdwijnt en alle kleur vergrijst. En ik trek en duw ik vrees en schreeuw, ik heel verlang Laat los, hou vast, ik ren, sta stil Ik vecht, ontwijk, ben bang voor alles wat er komt en gaat en alles wat er stroomt en stopt Voor alles wat verdwijnt, bestaat en al wat bloeit en stopt Voor alles wat verliest en wint en alles wat er mag en moet Voor alles wat bevrijdt en wint en al wat ebt en vloedt Alles wat al is, ik zie alles wat ik mis Ik weet niks van wat ik ken en ik weet zelf niet wie ik ben Verblind me met jouw licht, in de schaduw jouw gezicht Vertel dat jij het ook niet weet De regen in de straten een glim van jou en mij, een druppel zo dichtbij En ik weet niet meer wat ik zien moet Niet meer wat ik zien kan, niet meer wat ik zien wil Ik weet niet meer wat ik zien moet Niet meer wat ik zien kan, niet meer wat ik zien wil En ik trek en duw, omarm, ik vrees en schreeuw Ik help en bang Laat los, hou vast, ik ren, sta stil Ik vecht, ontwijk, verloog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 de regen in de straten, de lichten van jouw kamer prikken door het grauw En ik weet niet meer waar ik heen zal, niet meer waar ik heen ga, niet meer waar ik heen moet Ik weet niet meer waar ik heen zal, niet meer waar ik heen ga, niet meer waar ik heen moet Zie de regen in de straten, de avondzon verdwijnt en alle kleur vergrijst Tot niemand meer de weg weet, niemand meer de weg kent, niemand meer de weg ziet Tot niemand meer de weg weet, niemand meer de weg kent, niemand meer de weg ziet Ja, yes, We gaan ze straks natuurlijk nog een keer horen... hier uh, bij deze uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... bij Alteurend FM op ZFM antwoord. CFM antwoord, hoe je het maar noemen wilt. Uh, maar dat uh, zo dadelijk. Maar eerst uh, nog nieuw materiaal. Want ook hij komt morgen weer met nieuw werk. Jong Louis en de prijzen stijgen. Huh? Vraag me af, wie geeft maar het is onderdak? Even serieus, grap, ik geef echt omslag. Hoop dat ze ook ooit eens een fles bossen. Maar de kans zit er dik in dat ik win. Doe James vloeien, nek koud als een pinguin. Gaat een beetje luxe met mijn me, grap, ik ben een kingpin Doe niet aan dilemma's, schapje hier is het altijd win-win. Als -win. dus zit ik in de laag in een villa. Maar de geen belt omdat het echt niet gaat. De luxe liep al jaren in de mincijfers. Dus moest ik even ingrijpen, jong vloei. Ah, alles voortdurend, dus ik koop. Prijzen stijgen. Ah, alles voortdurend, dus ik koop. Prijzen stijgen. Ah, alles voortdurend, dus ik koop. Prijzen stijgen. Ah. Hey, voor een paar bars van me moet je crypto steken. Zijn we homies dan mag je ze voor de inkoop hebben. Tegenwoordig draait het allemaal om winst, Oogmerk. Ik doe chains op mijn nek en de spliff zo sterk zich geen las, jong vloeitje weer opkomt Shout het naar de boeken, want voor niks gaat de zon Best mijn hart is een versterkte, grapjes jongen jongen Ik loop pijnloos te glijden, heb al allemaal gewonnen En ik roep niet zomaar dingen, nee ik meen het echt Voel me Roger Federer, want dit is game set match Geen speetjes klokje om de pols, maar die komt wel Bester dan gorillas, dat is dom snel en toe die op mijn haten, die werd onwel Dat had ook weer niet gehoeven, maar het komt wel Jong vloei, oude ziel, maar pak jong geld Jong vloei, oude ziel, maar pak jong geld Prijzen stijven, oh, alles voortdurend, dus ik ga. Prijzen stijven, oh, alles wordt duurder, dus ik ga. Prijzen stijven. Zo vrolijk verder, het nummer dat heet Little Boat, uh, over water, want dat uh, hadden we net met het uh, nummer Regen. Mm -hmm. Maar dat, daar gaat het niet over, hè? want uh, je had er een hele andere metafoor mee uh, ja. met het nummer. Ja, uh, het nummer gaat eigenlijk veel meer over uh, een soort opzoek zijn naar. Um, Jezelf of zo mm, eigenlijk. Ja. Ik heb, ja, het is heel erg geschreven in de tijd dat ik zo begon met studeren. En mm. dat ik zo op mezelf ging wonen. En dat er zo best wel veel veranderde. Um, en daar regen staat soort van voor die vervaging van duidelijkheid soms mm -hmm. in je leven. ja uh, Is dat ook zo uh, wat ik uh, wel bij heel veel jongere mensen uh, bespeur? Dat er dan heel veel op je afkomt. Uh, ja, uh, ja. Ik, uh, ik ga zo wel even naar Noah, Want uh, ik weet in ieder geval eentje die een beetje in haar muzikale kringen... Uh, die daar ook uh, aan voldoet. Het is niet de band waar je in, uh, in, die waar je in speelt. Maar dat, uh, maar dat zit wel een beetje gerelateerd. Maar ik kom zo bij, bij je terug. Maar eerst uh, naar Elene nog. Uh, ja. Want uh, is dat zo dat jongeren uh, heel veel moeten, moeten doen... In, uh, in deze tijd? Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb het gevoel. Dat zal vast in andere generaties ook zo zijn geweest. Hmm. Maar ik heb wel het gevoel dat het bij ons wel heerst. Dat er wel een soort druk is. En dat iedereen het meeste eruit wil halen en het beste van zichzelf wil laten zien. Mm. Ik denk ook wel door een sociale media en doordat alles zichtbaar is. Mm. Uh, maar ook qua muziek, doordat iedereen muziek kan maken... en kan uploaden en online kan zetten... en dat mm. je niet meer bij een label hoeft te zitten of zo. Ja. Uh, denk ik wel dat er een soort druk bij is gekomen... dat er gewoon heel veel gemaakt wordt, heel veel te zien is van iedereen... en ja. alle leuke dingen zijn te zien. Ja. Uh, dus ik denk wel dat, dat, dat er wel veel van ons verwacht wordt... Of in ieder geval dat we die verwachtingen onszelf opleggen. Ja. Nou ja, uh, ik, ik, ik ga naar Noah... maar ik, ik, ik heb het een beetje cryptisch omschreven... Uh, in dat opzicht. Maar uh, er was een band... waarin Rasmus ook in meespeelde... en dat was Maren Charlie... Oh ja. De naam moet jou nu wat, uh, wat ja, zeggen. Ja, ja, ja. Ja, die en die, uh, ja, die, hebben, die hebben het nu uh, trouwens uh, geschopt tot uh, trending talent bij 3FM. Dus dat, uh, dat zegt ook al wat. Mm -hmm. Maar die hebben op een gegeven moment uh, bij Maren Charlie... zo hoorde ik dat ook heel sterk in uh, terug. In dat hele verhaal. ja Hoe ja. zit jij daarin, in, dat, in die materie? Uh, in dat, uh, hoe kijk jij daar tegenaan als... Ja, als uh, uh, millennial of generatie zet, hoe je het moet noemen wilt. Maar hoe, ja. uh, hoe zit jij in dat uh, hele verhaal? met uh, Ja, hoe bedoel je? Nou, gewoon in de zin van uh, dat er zo'n bepaald verwachtingspatroon uh, wordt uh, gewekt... bij de jongere generatie en hoe je daarmee om moet gaan. Oh ja, Omdat, nee, dat, ja dat, ik, merk, ik merk ook inderdaad altijd wel veel druk of zo. Maar ik vind ja. ook wel dat... Uh, het soms een beetje is hoe erg je het zelf maakt. Ja. Misschien is dat een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar dat en uh, voor als ik voor mezelf spreek... denk ik ook dat ik onderdruk wel het best presteer. Hmm. Dus, je ja. be, je, je, je blijft er eigenlijk een beetje van. nuchter onder in dat overzicht. Uh, nou, ja, dat lijkt zo hoor. Ik kan ook wel echt heel erg stressen. <laughs> ja. <laughs> ja. Heel erg stressen zelfs. Maar uh, dan uiteindelijk denk ik van... nou, ik had heel erg gestrest, maar er is wel iets uh, goeds uitgekomen of zo. Ja. Dus het gaat dan ja, met pieken en dalen. Want dan ben ik blij dat het is gelukt. Maar ja. ook wel gestresst geweest. Uh, uh, ja. ja, want uh, dan kom ik even op het uh, puntje afstuderen. Dat zeg ik dan. <laughs> uh, want wat is Galatea? Of Galatea? Galatea. Of ga, ja, ga, ja, ja, Galatea. Galatea. Ik, ik, ik, zeg, ik, ik zeg het goed. Hè? Ja, ja dan, uh, Want vorige week had ik hier een band die uh, heb ik aangekondigd als Dowland. Nee, het is dubbelend. Oh, oh. Ja, moest dus ik weer. Dus daarom vraag heb ik het goed uitgesproken? Nee, ja, zeker. Het is ja. Galatea. Maar wat is, wat is dat? Uh, dat is mijn afstudeervoorstelling of eigenlijk ja, theatraal concert waar Noah ook in meedoet. Ah. Um, en het is een, uh, het is eigenlijk een, een concert met, met allemaal nummers, maar dan vertrokken vanuit. Uh, niet per se vanuit mezelf, mm. um, maar vanuit een Griekse mythe... uit de Griekse mythologie. Mm. Dus er is een mythe rondom Pygmalion en Galatea. Uh, en die mythe heb ik eigenlijk op muziek gezet. Aha. Dus dat hele verhaal is, uh, wordt verteld door middel van muziek doorgecomponeerd... Dus dat is 40 minuten aan muziek. Um, Zo'n tien nummers zijn het, denk ik. En af en toe wat tekstjes tussendoor. Maar over het algemeen is het echt uh, veel muziek. En wordt eigenlijk het verhaal van een Griekse mythe verteld. En ook wel een beetje naar het nu getrokken. Naar hoe we nu naar die kwestie kijken. Of naar die mythe zouden kijken. Of ja. hoe ik in ieder geval naar die mythe kijk. Ja. Uh, en dat is dus mijn afstudeerconcert. Het uh, uh, uh, uh, is best wel een uh, heel uh, interessant uh, verhaal. Dus mensen kunnen dat zelf ook aanschouwen, geloof ik ook. Hè? Zeker. Ja? Ik ga het uh, 9 en 11 juni speel ik het, maar dat is in Antwerpen, dus dan moet je er wel een uh, Ja, voor Je moet er een, een, een beetje moeite voor doen. Ja, ja, ja, ja. <aggressively> maar we zijn wel bezig om te kijken of we hem uh, na de zomer gaan hernemen in Nederland. In, uh, Ah, Ergens moet, in de buurt. Volgens dus. mij moet dat uh, wel kunnen, denk ik, toch? Yes. Ja. ja, ik denk het ook wel. Groot. En Noah gaat maandag afstuderen. Maandag? Wat ja. ga je doen, uh, Noah? Met, met Hunk in de melkweg. Met Hunk in de Melkweg. Ja, ja. ja nou, dan en is hij. andere man, dat... Ja, nou, hij is genoemd. Dus <laughs> uh, dan ga ik, uh, dat is een mooi bruggetje dan uh, richting Hunk. Want nee. ja, dan uh, gaan we hem nu ook laten horen. Want ik ken iemand die misschien ook stiekem zit te luisteren, Winken. Uh, dat is Joan. Joan de Bruin Kops. <laughs> want uh, die loopt mij nou al weken lastig te vallen van... Ja, het komt eraan. Ja, wanneer dan? We zitten al een paar keer al gevraagd van... Ja, nee, uh, ja, het komt echt. Nou, dit is, dit is een van de demo-tracks van Hunk. Dus dit kun je verwachten maandag 29 mei in de Melkweg. En dan is dit een van de nummers: Blashing. Brain. I some I survived, but now I live life with a nine millimeter hole in my face yeah. and through the flesh, you can see my thoughts, you can hear me think it be my life, pursue me and, and the she gusts of wind, that yeah. I'm it straight through my brain I didn't even feign. I just looked at her strange. She didn't even have one bit of guilt on her face What? No, I can see her thoughts And I can hear her think The whispers under her breath Can carry on the wind she still does me see-through Dat was een cully met see-through. En bovendien, deze, uh, dit heerschap heeft ook een uh, verleden bij de Rob Hack daar Net zoals Noah die uh, tegenover mij zit. Want uh, die heeft uh, dan weliswaar uh, niet uh, zelf in de frontlinie uh, gestaan. Maar meer als ja, sessie-muzikanten. Uh, dat is toch anders, denk ik. Hè? Met dat, uh, in dat opzicht. Hoe bedoel je? Antoine? Nou, gewoon uh, in de zin van uh, dat je niet in de, in de spotlight staat... maar uh, gewoon uh, je bijdrage levert in de, in de band. Of wat ja, dan. ja? ja nee, dat is wel uh, wat ik leuk vind om te doen inderdaad. Ja. Ja. Hou jij van heel veel aandacht of ben je niet zo van de, de aandacht? <laughs> nou ja, sowieso op een podium staan is wel, wel een beetje ja. aandacht natuurlijk. Maar ik zou, het, ik zou niet vooraan uh, willen staan, nee. nee. Toch niet? Nee. Uh, dus niet uh, dat uh, de spotlights helemaal vol op uh, jou gericht zijn? Uh, nee, dat laat ik, uh, laat ik over aan <laughs> de anderen. Ja. Uh, in, in dat opzicht ben je wel blij dat Elena uh, dat, uh, dat heeft nu, of niet? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja? Want het is dan een beetje mooi uh, dat, uh, dat er dan afleiding is. En, uh, dat jij gewoon lekker... Op de toetsen bezig. Ja, precies. Ja. Goed, um, we gaan op naar het uh, nieuws van 9 uh, uur inmiddels. Want uh, zover uh, zijn we alweer. En dan hebben we nog 1 uur, 3 voor 12, Noord-Holland, Vloedgolf. Um, wat uh, kun je nog uh, verwachten? Een uh, nieuwe single van uh, bijvoorbeeld Verliene Spiegel. Want die, komt, uh, die komt ook met een nieuwe single. En uh, ja, uh, vooruitlopend op uh, wat er volgende week uh, gaat verschijnen van uh, het drietal Low Edicts. Want die roeren zich ook. En er komen remixen aan van een nummer waar we straks het uur mee gaan beginnen. Maar zover is het niet. Dit is Pien, de andere Pien, maar dan met IE. En zij heeft wat, de, en dan je weet wel... It's a battle